Precies. Ja, want volgende week uh, wordt uh, deze, deze uitzending nog een keer uh, gewoon dunnetjes overgedaan. Met uh, alles uh, erop en eraan. Ja, en, uh, en echt of gewoon geen twee keer. Uh, nee. Nou ja, goed. Uh, dan uh, zitten de foutjes uh, er gewoon in. Maar dat maakt niet uit. De Red 17. Uh, zij waren de winnaars van de tweede voorronde in december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 Want die, die mensen... Die, ja, deze jongen, Nicky... Die had op die avond, kan ik me nog herinneren... Een behoorlijke keelontsteking. En dan nog gaan zingen. Dat uh, is een hele opgave. Maar goed, uh, nu was hij hersteld... Van al die ongemakken. Nou, laten we maar horen wat hij... Uh, wat hij uh, met zijn bandleden, met Niels... Met uh, Marius en met Michael. Want dat zijn uh, de vier... Van de Red 17. Wat ze uh, gingen doen op... De avond van de finale. En wat doet het ons deugens dat er weer een band met heel veel eigen publiek aanwezig is bij deze finale van Rob Act Awards. Hallo, oh, kijk, spandoeken. Spandoekjes. Mooi bescheiden gehouden, jonge dame, heerlijk.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 Gaan we gaan gewoon weer opnieuw beginnen ik gewoon even opnieuw beginnen met uh, waar we gebleven waren. We hebben, dat is uh, leuk als je een computer hebt, dan heb je een vastloper. Gebreid, ja ja dat, ja, dat door ja, de knop langer ingedrukt houden. Ja, nou ik heb het uh, ik heb het gewoon gedaan. En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 Daar zijn ze. De, Want je ze... wordt er natuurlijk wel adequaat boos van als Bill Gates weer eens met je computer loopt te vruggen. Dat is wel duidelijk. En dus Dan gaan uh, we dat uh, gewoon nog even uh, zo direct uh, opnieuw uh, doen. Uh, Bovendien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 Bent met heel veel eigen publiek aanwezig is bij deze finale van de Rob Act Awards. Hallo, oh kijk, spandoeken. <lacht> Spandoekjes. Mooi bescheiden gehouden, jongen dame, heerlijk. En die mensen achter je zien geen moeite. Ik zie die massagerijnig worden achter achter, oh. jongen. Deze band was uh, de winnaar van de tweede voorronde. En wat hebben we dan pret gehad die avond. De jury zei toen in het rapport, dit klinkt best ruig voor een band in het pop. genre.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 17, zoals klonken op de avond van de finale. En uiteraard, dat was natuurlijk ook het verhaal van de Red 17. Want ik sprak natuurlijk ook met vriend Nicky. En Nicky was de vorige keer, toen hij de tweede voorronde speelde, toen was hij slecht bij stem. Laten we eens even luisteren naar wat hij na afloop van zijn performance...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 Uh, even nog uh, in het uh, kort. Uh, en hierna. Uh, ja, dat is, maar dat is ook gelijk de meest gevaarlijke vraag van de journalist. Het is de laatste vraag. Uh, en hierna? En hey, hierna? Nou ja. Optreders en dat soort dingen. Het is geen punt, het is echt een comma die. Er uh, uh, okay. komt kom, kom. De, de kom dus meer. Zeker meer, ja. Nou ja, goed, we wachten af. Dankjewel. Ja, ik bedank, man. Dat was tof. We zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen you're you when i feel inside to go away.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 heeft het goed gehoord, we hadden iets van de 7th Street tussen zitten, dat was helemaal niet de bedoeling, maar goed, uh, wel zijn uh, de mensen van de Red 17 de ruime schoots aan hun trekken gekomen, want de eerste track, daar zaten al eigenlijk twee songs in verborgen, en bij de laatste uh, zaten er ook al uh, twee, uh, dus ze zijn in totaal hier al met vier tracks uh, te horen geweest. Terecht ook, want uiteindelijk bleken zij de winnaars te zijn van de Rob Akta Award. Uh, snel verder met de, de volgende. En dat uh, was uh, de band We Stole The Zebra. Zij waren de winnaars van de vierde voorronde. Um, ja, nee, de derde voorronde moet ik zeggen. De derde voorronde die... Uh,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 It is gone <laughs> Dan eventjes, uh, tenminste, we, we sluiten het programma af terwijl hoe uh, is het hebben daar nog eventjes doorgaat. Uh, uh. Dit was uh, Drop voor 2010-2011. Volgende week uh, wordt het uh, zaakje gewoon nog herhaald. Met al die uh, ellende die we hebben gehad. Met computers die ineens uitvielen en uh, noem maar op. een, een plaat die even twee keer uh, erin is uh, gekomen, Marcus. Maar goed, dat maakt niet uit. Lekker lopen prutsen. Dus. Ja, oké. Okay. En uh, wat ons betreft, we zijn over twee weken weer terug. Tenminste, als het uh, goed is. Uh,